Jaweh Adonai Adonai is de God van het verbond. Het wonderlijk is namelijk alles wat God zegt tegen zijn volk... Daar kan je altijd vasthouden. Eigenlijk is elk woord wat hij spreekt gewoon verbond, want zo is het. Hij trekt zijn eigen woord ook nooit meer terug. Hij maakt met Israël een verbond. En dan wordt Yahweh ook de verbondsgod van Israël. Het wonderlijk is, er is natuurlijk maar één God. En die ene God heeft een apart volk. De kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. En ook in een apart land. Zelfs het land Israël is het land van Yahweh. En dat heeft hij aan Abraham gegeven en zijn kinderen, zijn nazaten. En het wonderlijk is, door ons geloof in Yeshua en onze verbinding met hem, hebben we deel gekregen aan de verbonden die God maakt met Israël. Israël was oorspronkelijk ook Jacob. Hè? We zijn één geworden met dat volk, eigenlijk zijn we ook Israëlieten. Hoewel we dat van geboorte helemaal niet zijn. Maar onze verbindenis met Yeshua maakt ons deel van dat volk. Exodus 19, vers 1 en 2, daar gaat hij. In de derde maand, Sivan, na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, ja op dezelfde dag kwamen zij in de woestijn Sinaï. Het was toch een aardig stukje lopen, ze moesten ons een keertje door de Rode Zee heen, ze moesten naar een plek komen waar uiteindelijk de berg was... ...waar Mozes ooit al met God een gesprek gehad heeft... ...en waar ook de brandende braambos stond. Zij kwamen dus in de woestijn Sineï. Nadat zij van Refidim opgebroken waren... ...kwamen ze in de woestijn Sineï. En zij legden zich in de woestijn. Ja, Israël legerde zich daar tegenover de berg. De plaats waar Mozes al eerder met God gesproken heeft. Vers 3... Toen klom Mozes op tot God en Yahweh riep tot hem van de berg en hij zeide, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten. Leuke zinsconstructie hè, dat kom je ontzettend vaak tegen door de hele Torah heen. Het huis van Jacob, de Israëlieten. Geen discussie mogelijk over wie de Israëlieten zijn. Ja, dat is het huis van Jacob. Geen ander volk zijn Israëlieten. Maar het huis van Jacob, wat splitst in die twaalf zonen. In uh, Efrim en Masi komen erbij, want die worden door Jacob ook gezegend. En als zonen erkend. En zo ontstaat Israël. Zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob, dat zijn dus de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en ik vond het een leuk woord gij hebt gezien joden moeten zien wij moeten geloven maar Israël moet zien anders kunnen ze niet geloven gij zegt hij, hebt gezien en dat woordje gezien daar heb je geen geloof voor nodig amen het leuke is, Israël moest alleen Mozes volgen. Mozes heeft het woord van God. Dan kan je wel zeggen: ja, hebben ze ook wel geloof voor nodig dat die Mozes komt? Hij heeft aardig wat. Uh, ook nog onder, die, onder dat volk moeten bijpraten. Maar. als je het gezien hebt, dan heb je geen geloof meer nodig. Wij hebben nog niet gezien. Een mooie tekst voor, maar luister. Hebreeën 11. Dat is, daar zegt Paulus in vers 1: Het geloof nu. Het geloof is de zekerheid de dingen die men hoopt. hoopt. En zegt hij, het is een bewijs de dingen die men niet ziet. Zo, wij hebben geloof nodig. Wij hebben nooit gezien. Wij hebben alleen het woord van God gelezen en aanvaard wat daar geschreven staat over God. En over zijn dienstknecht en over al zijn dienstknechten en over Messias, Yeshua. Wij hebben gehoord. Wij hebben geloof nodig om te zeggen, dit geloof ik. En als je het dan gelooft, dan kan je niet zeggen, ja, ik geloof het wel. Nee, dan is het, uh, het Shema Israël, dat is horen en doen. Dan ben je dus op de weg, zoals de Torah ons onderwijst. Dus geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt... ...en het is een bewijs van dingen die we niet zien. Maar die hebben we hier niet nodig, want hier staat, gij hebt gezien... Wat hebben ze gezien? Dat ik Abba Yahweh de Egyptenaar heb aangedaan. En dat ik Abba Yahweh u op aardens gedragen en tot mij gebracht heb. Hij zegt, dat hebben jullie gezien toen ze daar in de Sinei voor de berg kwamen. Waar Mozes dan de berg op moet gaan met God spreekt. Hij stuurt hem weer terug. Enfin, er gebeuren dingen en uiteindelijk gaat God zijn verbond geven. Dan denk je, ja jongens dat verhaal kennen we nou toch wel. Maar ja, het is nou eenmaal zo, herhaling is de kracht om dingen te onthouden en weer tegen jezelf te zeggen, oh ja, dat is waar, ben ik blij dat ik naar dat verbond wil leven. Want dat verbond is behoorlijk krachtig uitgesproken. Nu dan, zegt de heer, indien gij aandachtig naar mij luistert, u kent die tekst natuurlijk uit je hoofd, indien, voorwaarde, gij aandachtig naar mij luistert, Luisteren heeft altijd te maken met horen en doen. Anders heb je alleen maar het horen. Nee, het is luisteren. En mijn verbond bewaart, dat is een actie. Dan zult gij, broeder en zuster, uit alle volkeren mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. De ganse aarde behoort mij. Yahweh is de schepper. En hij is het begin van alle dingen die geworden zijn. Adem en Eva tot alle kind, kind, kind, kind, kleinkinderen. En daar zijn wij weer een aftakking van. Komt allemaal uit de mond van Abiyahweh. Dan zult gij uit alle volkeren... ...mij, Yahweh ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. Indien gij aandachtig naar mij... ...luistert en mij verbond bewaart. Luisteren en bewaren. Het christendom zit helaas vol... Mensen hebben het wel gehoord. Ze hebben het ook verdraaid. En zelfs wat ze verdraaid hebben, luisteren ze nog niet naar. Ze hebben het niet geleerd. En dat is jammer. Ze moeten het eigenlijk van ons leren. Hij zegt verder: Gij zult mij, dat zegt hij tegen de kinderen van Abraham op Sinaï: Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. Plaats je er nou tussen tot je voor de berg staat. En je hoort die stem komen. Die is tot Mozes gegaan en Mozes moest het aan het volk vertellen. Gij zijt mij, zegt Abba Yahweh, een koninkrijk van priesters. Nou, alleen al priesters, dat zijn mensen die eigenlijk een weg hebben tussen God en de mens. Om de mens te vertellen wat God zegt. En als mensen in de problemen zijn, dan zeggen ze, ja weet je, die God heeft dat en dat beloofd. Aanvaard het, blijf je zonde. En laat je rassen, en gaat dopen, gaat andere dingen doen. Je moet gewoon de dingen, de boodschap van het verhaal vertellen. Gij zult mij tot een koninkrijk van priesters zijn. Ja, een heilig volk. Het gaat niet alleen om de priesters dan, maar een volk. En dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Ook tegen de Israëlieten in Abelasedam. Zo staan we ertussen. Toen kwam Mozes en hij ontbood de oudste. Mozes is op de berg geweest, hij komt terug en dan ontbiedt hij de oudste. Hij ontbood de oudste van het volk en legde hun al deze woorden die Yahweh hem geboden had voor. Hij komt terug van de berg, hij heeft het gehoord van Abba Yahweh en hij zegt tegen de leiders van het volk, dit heeft Yahweh gesproken. En dan gaan die leiders van het volk die gaan een antwoord geven. En dan staat er geschreven, het hele volk, maar hij sprak tegen de leiders. Hij heeft nog niet gesproken tegen het volk. Het gehele volk, dat behoudt hier de leiders in, die dus vertegenwoordigers zijn van al die stammen. Antwoorden eenpaardig, zeg maar tot aan die twaalf uh, voorgangers staan van die stammen. Alles wat Jaweh gesproken heeft, zullen we doen. Dat is direct. En Mozes bracht de woorden van het volk door de mond van hun leiders, weder aan Yahweh over. Dus hij gaat weer terug. En dan gaat hij dan aan Yahweh vertellen. Daarna zegt Yahweh tot Mozes, zie, ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen. Hij weet nou wel de beslissing van die leiders van het volk, maar hij zegt, nou laat ik het ook het volk horen. Wanneer ik met u spreek... En zij ook voor altoos in jou, Mozes, geloven. Ze kunnen nooit om Mozes heen. God heeft met geweld van de bedden gesproken. Hij heeft met Mozes gesproken en het volk kon het horen. En God zegt dat is alleen maar opdat ze zullen weten wat ik gezegd heb. En tot het volk kan horen wanneer ik met jou, Mozes, spreek. Dan zullen ze ook altoos in jou geloven. Tot op de dag van vandaag luistert het volk van Israël, de gelovigen, naar Mozes. Je kan ze vertellen wat je wilt. Ze zullen de Torah met je openslaan. En dan zeggen ze, waar heeft Mozes dat gezegd? Ja, hij heeft Mozes niet gezegd, maar uh, zo is het wel. Dan doet hij zijn boek dicht. Zit hij, nou, fijn dat ik het van je gehoord heb. Maar hij zal zich niet inkeren. Maar zou je een Jood vertellen over Torah? En dit heeft Jahweh gesproken... Zegt hij, tjong, jongen, ben ik helemaal vergeten. Dan bekeert hij zich. Hij vaart helemaal blind op Torah. Opdat het volk kan horen wanneer ik Yahweh met Mozes spreek. En zij zich voor altoos ook in Mozes geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan Yahweh mee. Dus die mannen, ook in het volk, die hebben daar hun antwoord op gegeven. En hij deelde het weer aan Abba Yahweh mee. Nou, de leiders, oké, okay, het volk... Oké, okay. Yahweh zegt tot Mozes, ga tot het volk, heilig hen heden en morgen en laten ze hun klederen wassen. Daar komt het volk aan de beurt, hij zegt heiligt het volk. Dus niet zomaar jongens, kom bij elkaar bij de berg staan en ga eens even luisteren. Nee, het volk moest dingen doen om geheiligd te worden. Dat betekent afgezonden te worden, voorbereid te worden. Want ze moesten een ontmoeting gaan maken met Abba Yahweh. En die zou met een grote bazuin en met woorden tot het volk spreken. Welke god heeft ooit uit de hemel tot zijn volk gesproken? Iedereen kon het horen. Ze zijn fysiek aanwezig. Ze moesten zich reinigen. Als ze dan tegen de derde dag gereed zijn, want op de derde dag zal Yahweh nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinei. Dus er gebeurt iets fysieks maar God door een wolk en door vuur neerdaalt op die berg en de hele aarde beeft. Als God daar begint te spreken. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden en zeggen... Wacht er u voor de berg te bestijgen. Dus je kan tot aan de voet van de berg komen. Of maar de voet ervan aan te raken. Ieder die de berg aanraakt zal zeker ter dood gebracht worden. Dus het is heel duidelijk. Het is een ontzettende heilige zaak. God komt op de berg en dan zegt jullie blijven allemaal van de berg af. Je raakt hem niet aan. En Mozes had dat natuurlijk al verteld. Hij zegt, geen hand zal die berg aanraken... want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Dus dat oordeel van het doden van zo'n persoon... is niet door de bliksem uit de hemel... maar dat zou dan in opdracht van Mozes moeten gebeuren. Zouden eentjes zo dwaas om naar de berg te holen en erop gaan... dan halen ze hem terug en dan zal hij moeten doden. Hij zal moeten gestenigd worden of doorschoten. Het zij nou of het een dier is of een mens... Hij zal niet blijven leven. Eerst bij de langgerechte toon van de horen mogen zij de berg bestijgen. He? Wachten, tot als je daar naartoe mag. Toen daalde Mozig de berg af naar het volk. Hij heiligde, dus hij zonderde het volk af, door zich te laten wassen, schone kleren aan te trekken, tot ze klaar waren om voor het aangezicht van God te komen. He? En ze hun kleding. Hij zegt tot het volk, wees over drie dagen gereed en nader niet tot een vrouw. Dus zelfs het naderen tot een vrouw, daarvan zegt hij, doet het niet. Wees nou volkomen apart gezet, op de derde dag ga je mij ontmoeten. Het geschiedde dan op die derde dag, toen het morgen werd... dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren... ...en een zeer sterk bezuigenschaal. Zodat al het volk... ...dat nog in de lege plaats was... ...beefde. Als daar een miljoen mensen liggen... ...staan, zitten... ...en het geluid, het geweld gaat komen... ...is het zo geweldig... ...dat iedereen beeft. Iedereen heeft rubbige knieën. Wat gaat er nu gebeuren? Is dat een openbaring van onze God? Ja, dat is een openbaring van onze God. He? Onvoorstelbaar. Ik kan het me nauwelijks voorstellen... Toen leidde Mozes dat volk uit de lege plaats, Dus daar waar ze lagen moest dat hele volk meekomen. Mozes voorop. En zij stelden zich op onder aan de berg. Dus waar zoveel geweld is gaan ze naartoe lopen om vlak bij die berg te gaan staan. En naar boven te kijken wat gaat er gebeuren. Zou u bang zijn of niet? Denk het wel hè? Hij heeft er namelijk een mooi woord voor. De berg Sinii geheel in rook omdat Jaweh erop neergedaald in vuur. De rook daarvan steeg op als een rook van een oven. En de hele berg beefde zeer. Het wordt alleen maar erger. Het geluid van de bezuin werd gaandeweg sterk. En Mozes sprak. En God antwoordde hem in de donder. Dus ook het volk hoort Mozes antwoorden op wat God zegt. En ze horen de communicatie tussen Mozes en tussen vader. Totdat een miljoen mensen kunnen horen, ook dat is alweer een wonder. Ik denk dat het een onvergetelijk moment is voor de mensen die daar geweest zijn. Daarom hadden ze ook geen geloof meer nodig, want ze zagen wat er gebeurt. Ze hebben ook het geweld gezien om door de, door de zee heen te trekken. Hoe de, de, de, de Egyptenaren gedood werden door het verdrinken in de Rode Zee. Hoe ze uitgetrokken zijn. Het is natuurlijk een geweldige ervaring. En dat in zo'n korte periode. Want we zitten nog maar in de derde maand. Toen daalde Yahweh neer op de berg Sinei. Op de bergtop. En Yahweh riep Mozes naar de bergtop. En Mozes klom naar boven. Daar gaat hij weer. Dan zegt Yahweh tot Mozes. Daal af. Is hij net boven hè? En dan zegt hij, daal af en waarschuw het volk dat ze niet doordringen tot Yahweh om iets te zien. Dan zouden velen van hen vallen. Ja, dat had God toch al gezegd? Nou goed. Ook de priesters, zegt hij dan nog, die tot Yahweh naderen, zullen zich heiligen. Opdat Yahweh niet tegen hen losbreken. Dus nog een waarschuwing voor de priesters. Dan zegt Mozes tot Yahweh, het volk, Abba... Kan de berg Sinei niet bestijgen. Want gij hebt ons toch waarschuwd: zet de berg af en heilig hem. Dat is mooi, als Mozes zo'n gemeenschap heeft met God, tot hij nog tegen God zegt: Ja, maar je god, u hebt toch al gezegd: de berg berggeidigen, we mochten er niet komen, we hebben hem afgepaald. kan helemaal niet. Eigenlijk zegt hij God, ja, dan zeg je dat voor de tweede keer, maar het is toch helemaal niet nodig, want het is al lang gebeurd, vader, ze kunnen er helemaal niet komen. Dan zegt ja, tot hem. Ga. Oké, okay. daal af. Klim met Aaron naar boven. Ik denk dat het een hele dag geweest is voor die oude man. Hij had een behoorlijke leeftijd, maar hij was toch eentje met uh, de berg op, de berg af, de berg op, de berg af. Ik denk, jongen, jongen, die Mozes, dat is echt een uh, geweldenaar. En klim met Aaron naar boven. Maar de priester zegt hij, en het volk mogen niet doordringen tot Yahweh op te klimmen. ...opdat hij niet tegen hen, zelfs tegen die priesters niet, losbreken. Dus Mozes en Aaron. Nou, ik zou toch wel op mijn teller gaan passen als ik daar had gestaan hoor. Toen daalde Mozes af tot het volk en hij zegt het hen. Nog een keer. Hoofdstuk 20 is het hoofdstuk waar het verbond met woorden gesloten wordt. In Exodus 20 vers 1, daar zegt onze Heerde God. Ik ben Yahweh. Hij zegt het ook zo. Hij noemt ook zijn naam. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de lange uitvoering daarvan. En er is er maar één van. Hij zegt ik ben ook die ik ben. ik zal ook zijn die ik zijn zal. Ik zal zijn die ik blijken te zijn zal. Er zijn allemaal verschillende vormen die je dus in die ik ben kan verplaatsen. Ik ben Yahweh. Uw God. Zo zegt hij het. Ik ben Yahweh, uw God. Onthoud het. Die u uitgeleid hebt. Hij is de God die Israël uit de hand van de Egyptenaren heeft verlost. Op een wonderlijke wijze. Die ze allemaal hebben gezien. De eerste. Jullie zullen geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik zal het afkorten, die zinnen. Geen. Andere goden voor mijn aangezicht. Zijn er dan andere goden eigenlijk? In de menselijk handelen zijn er vele goden. Paulus die zegt ergens in Korinthe, Er zijn vele goden en vele heren. Nochtans is er maar één God. Jaweh. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Als de heren God hebt gezegd 1, 2, 3... Zullen wij niet zeggen... Ja, maar Piet die zegt 3, 2, 1, 4... Dan neem je dus Piet als je God. En je kan ook zelf wel wat bedenken. Je zegt, ja, God zegt het zo wel, maar ik ga het toch zo doen. Dan plaats je jezelf in de plaats van God en je verheft je boven God. En heel raar als je dat bedenkt, dat we dat heel makkelijk kunnen doen vaak. En je wordt niet gelijk door de bliksem getroffen. Hè? Hij zegt, je zult je ook geen gesneden beeld maken. Om daardoor te aanbidden of wat dan ook te doen. De zin die gaat verder. Dus geen vorm van iets maken, tot wij denken, nou zo maken we de vorm van God. Dan willen ze God ook een gezicht geven. Maar Gods gezicht kunnen we helemaal niet zien. Hoewel zijn vriendelijk aangezicht over ons is. Als we ons dat beseffen, als we gewoon in onze gehoorzaamheid mogen wandelen, Gods vriendelijk aangezicht is over ons. Maar als we God eenmaal hebben leren kennen en we gaan zijn geboden veranderen, dan zegt God, gaat dat nou toch gebeuren? Gabriel, ga eens even kijken wat er beneden aan de hand is. Misschien kan we een profeet vinden om dat even te corrigeren. Geen gesneden beeld ervan maken. Je zal de naam van God niet ijdel gebruiken. Helaas is het triest door de allerlei ervaringen die Israël gemaakt heeft. Dat ze de naam van Yahweh aanriepen en toch afgoden offerden. Heeft hij ooit zelfs door Jeremia gezegd. Je zal mijn naam niet meer gebruiken. Omdat ze dus ook afgoderij pleegden in zijn naam. Er zijn veel doden gevallen in die periode. Het zat zelfs nog waar weer, weer teruggegaan naar Egypte. En een heleboel ellende. Het staat in Jeremia beschreven. Dat God die zegt, je zal mijn naam niet ijdel gebruiken. Je zal ook niet over straat lopen. ja we, Jawee is mijn God. Jawee dit, Jawee dat. Echt niet waar. Als je de naam van Jawee uitspreekt, sta af van alle ongerechtigheid. Ga niet in je zonde wandelen en dan zeggen Jawee is mijn God. En dat gaat niet, want dan gebruiken ze zijn naam ijdel. Omdat je in de zonde door de Ga niet de zonde doen en de naam van Yahweh aanroepen. Je moet hem dus niet ijdel gebruiken. Gedenk de Sabbatdag dat je die afzondert, apart stelt. Waarom moeten wij hem apart zetten? God heeft hem apart gezet van alle dagen. En hij heeft gezegd, ik heilig die Sabbat en ik leg mijn naam erop. Dus als wij de Sabbat afzonderen om die dag te onderhouden, om te gedenken deze dag als rustdag de heilige, dan is dat ook onze verbinding met Yahweh, de enige God. Als we zeggen, dat doen we dus niet, dan verwerpen we het teken wat God geeft tussen de Sabbat en zijn volk. Want hij zegt, het zal mij een teken zijn tussen u en mij, opdat gij weet dat ik je God ben. Sabbat niet houden, wie is dan je God? Ja, misschien de paus of een ander. Hè? Gedenkt de Sabbat dat, dat je die heilig, afzonder hem van alle andere dagen... Het vijfde gebod zegt eert uw vader en uw moeder. Omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Er waar. Als we daarna op zullen staan uit de dood en de Heer tegemoet gaan. Dan zullen we met hem naar Jeruzalem trekken. En vanuit Jeruzalem zal hij de hele aarde gaat hij, overheer, gaat hij beheersen. Gaat hij dus leiden. Wonderlijke ervaring. Gij zult niet doodslaan. Je zal geen overspel plegen. Je zal ook niet stelen. Ik denk dat als je nou zo die tien geboden leest... is dat nou uh, uh, zoiets als een wet... wat die je verplicht te doen. Zelf denk ik, omdat vanuit de liefde... uiteindelijk al Gods geboden geformuleerd worden... om, om een zo goed mogelijk leven te geven... als je hem nou echt lief hebt, die God... dan weet je toch heer... in mijn koninkrijk zijn dat de basisregels... In Nederland rij je rechts, stop voor het rode licht. Steek je richting en wijzer uit. Zo simpel is dat. Je moet het iets andersom doen. Links rijden en door het rode stoplicht heb je al die agenten achter je aan. Ook Gods engelen kijken toe. Je zal geen vals getuigenis spreken. Gewoon niet doen. Je kan het niet meer maken als een zoon of als een dochter van God om gewoon te liegen. Dat kan niet. Je zal ook niet begeren dat het van je naaste is. Vind je dat mooi zo? Tien geboden? Of zijn er nog meer? Het zijn tien woorden die hij gesproken heeft. Ik heb er nog een elf erbij gezet. Welke denk u dat het wordt? Gij zult je naaste lief hebben als uzelf. Dat is ook geen nieuw gebod. Een hoop christenen denken dat daarmee de, de wet weg is. En tot ze zeggen van nou, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En dat is uh, de hele wet en de profeten. keer. Dat is echt zo ontzettend dom en kortzichtig. Dat functioneert dus helemaal niet. Het is gewoon een gebod wat je vindt in Leviticus 19, vers 18. Je zult je naaste lief hebben. Ja. En dan vraag ik je nog af, wie was nou de naaste in de Torah? De eerste naaste is het volk. Jullie zullen elkaar gewoon lief hebben. En later breidt Yeshua dat verder uit, tot hij vraagt, wie was nou de naaste van die geslagen man? En dan leert hij degene die hem hielp was, de naaste van die man die geslagen was. Maar je naaste liefhebben als jezelf heeft te maken met het verbond wat God met Israël maakt. Ik heb ze hier naast elkaar gezet. De eerste tafel, geen andere goden, geen gesneden beeld, mijn naam niet ijdel gebruiken en gedenk de Sabbatdag dat je die heiligt. Dat zijn de geboden in onze liefde tot God. En de eer je vader en moeder, niet doden, niet echtbreken, niet stelen, geen vals getuigenis en niet begeren. Ja, dat is het vijfde tot het tiende gebod. Eén tot en met vier toont ons de liefde naar God. En vijf tot en met tien toont ons de liefde naar onze naaste. Beide zijn terug te vinden in Exodus 20. De linker, de eerste tafel, dit is het grote en het eerste gebod, leert Yeshua ons. En dan zegt hij tegen de andere mensen: het tweede daaraan gelijk is. De andere zes geboden. Dat is gewoon het hele verbond. Er wordt niks gesplitst. Yeshua zegt, gij zult de Heer uw God lief hebben met je hele hart, hele ziel en alles, he, geheel uw verstand. Dat staat gewoon in Matthäus 22 en in Deuteronomie 6. We lezen het gewoon elke Shabbat en elke dienst, lees we dat voor. En in de tweede tafel, daar zegt Yeshua, gij zult je naaste lief hebben als jezelf. Aan die twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat is Matthäus 22 vers 39 en de Davidicus 9 vers 18. Er is dus door de woorden van Yeshua niets toegevoegd. Het is gewoon Torah onderwijs. En de christenheid die kan op grond van dit soort teksten zeggen, ja dat hele is allemaal weggegaan. We vieren gewoon de zondag. Ach die Sabbat joh, het is voor ons elke dag Sabbat zeggen ze dan. Dat is klinklare onzin. Dan verwisselen ze het woord in de rust ingaan dat we allemaal Sabbat vieren op al die dagen, nee, op al die dagen werken ze en ze moeten er eentje afzonderen omdat de Heer dat gezegd heeft als je hier alleen al op doorgaat hoe we uit een christendom gekomen zijn om tot to, Torah getrouw leven te komen dan snap je niet dat je daar 30 jaar in vertoefd hebt alleen je hebt het niet geweten het Bijbeltje moet opengaan en ineens moet je zeggen, nou als God dit nou zegt waarom doen we het dan nog anders dat doen we dus niet meer je zult je naaste lief hebben als jezelf. Is gewoon een gebod uit de Torah. Leviticus. We gaan terug. Exodus 20 vers 18. Het gehele volk nu was getuige. Waarvan? Het ging over zien. Hè? Van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bezuin en de rokende berg. Een miljoen man die staan te kijken wat daar gebeurt en ze hebben rubberen knieën van de schrik. Wat gaat er gebeuren? Wat is dat toen het volk het zag, hebben we met zien te maken, beefde het en het bleef van verder staan. Ze zeiden tot Mozes en daar komt hij. Spreek gij alsjeblieft met ons, Mozes. Dat zeggen ze later niet vaak meer hoor. Maar met dat geweld van God, zegt hij, spreek gij met ons, Mozes, dan zullen we horen, sma en doen. Maar God spreekt niet met ons. Opdat we niet sterven. Hun, hun angst en hun gevoelens zijn zo heftig. Ze denken we gaan dood als God doorgaat met praten. Gaan we dood. Mozes alsjeblieft zeg jij maar wat God ons zegt. Dan zullen wij het doen. Dan zullen we naar je horen en luisteren. Maar Mozes die zegt tot het volk. Vreest niet. God is gekomen om u op de proef te stellen. Vind je dat een leuk woord op de proef te stellen? Hij is tot jullie gekomen, zegt hij, om jullie op de proef te stellen. En opdat er vrees voor hem over u komen. Dat klinkt ook weer eng, hè? Staat hij ons nou bang te maken? Zou dat het wezen? Nee. Het woordje vrees wat hier gebruikt wordt is schrik. Eerbied. Hij wil je eerbied. Hij, hij laat je schrikken, dat je denkt, oh wat een god, wat een god, om je tot eerbied te brengen. He? Er is ook een, voor, een, een vorm van vrees, dat komt uit het Griekse phobis, en dan praat je over angst. Maar dit is niet angst. Dit is vrees om je tot eerbied voor die grote god te brengen. Ontzag dat is ook goed. Ja. ook de eerbied wat je hebt voor de koning Willem Alexander, dat je denkt, ja, hij is toch de koning met alle. He? Zo ligt dat woord. Schrik, vrees, eerbied. Opdat er vrees voor hem over u komen. Dat gij niet zondigt. Als je dus weet wat hij zegt. Dan wil die je toch heen en weer schudden. Dat je je ook beseft. Ja maar hier ga ik nooit weerstand aanbieden. Ik wil ook helemaal niet zondigen. Tegen zo'n God. Wat een geweld. Dat gij niet zondigt. Dus de basis van het verbond wat God geeft, die tien woorden... en het wordt nog verder uitgebreid... is gewoon om zijn volk te vertellen zonder niet. Zonder niet. En ze begrijpen het goed. Ze begrijpen het echt goed. En psalm 19 bijvoorbeeld... ja, toen ik eenmaal de psalm weer aan het opslaan was... over vrezen... lieve mensen, ik denk ik zal psalm 19 nemen... maar als je psalm 119 neemt en je gaat al die versen lezen, en je gaat ze in de goede geest lezen, dan is er een uitbundige vreugde in je hart dat God aan jou zijn geboden en zijn woorden heeft gegeven. Want je bent volledig geïnformeerd wat een vreugde het is om in dat verbond te leven met je God. Psalm 19 zegt, de vreze, oftewel het respect voor Yahweh, is rein. De vrezen in de vorm van respect. We praten niet over de angst. Nee. De vrezen voor Yahweh is rein. Voor immer bestendig. Voor altijd. Vast. En de verordeningen van Yahweh zijn waarheid. Te alle tijden rechtvaardig. Er is geen uitspraak van Abba Yahweh die onrechtvaardig is. Het is recht en gerechtigheid. Het is de uiting van zijn liefde voor zijn volk. Doet het nou zo, kinderen, dan is dat de weg tot je in vreugde en blijdschap kan leven. Vers 10, die zegt dan van Psalm 19: Kostelijker zijn zij dan goud. Ja, dan veel fijn goud. En zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem uit het raad. Waar praten we over? De vrezen voor Yahweh is zijn. Zijn verordeningen, waarheid ja? Kostelijker dan goud. Als je nou probeert voor jezelf te beseffen, als je Torah leest, en in het bijzonder dadelijk Psalm 19 wil gaan, 119 gaat lezen, is één geweldige overweldiging van Gods goede tierenheid. De vreugde, hè? ik weet niet of je zomaar een tekst uit je hoofd weet, hè? maar als je Psalm 119 gaat lezen, is één lange uh, lofprijzing op God kostelijker dan goud, van veel fijn goud, zoeter dan honing honingzeem uiteraard zoeter kan het niet kunnen we zeggen, God is tof een goede maand tot we die gedachten meenemen uit, uh, uit de lezing voor vandaag God zegen u